Opnieuw is een poging om de passagiers op te halen van het Russische schip, dat sinds eerste kerstdag vastzit in het ijs bij Antarctica, opgeschort vanwege stukken ijs in zee. Een deel van de evacuatieroute is daardoor onbegaanbaar. De Australische Maritieme Organisatie liet eerder nog weten dat de weersomstandigheden waren verbeterd en dat de evacuatie door zou gaan. Het consortium achter de uitbreiding van het Panama-kanaal dreigt de werkzaamheden te staken vanwege financiële problemen. De bedrijvengroep kampt met een budgetoverschrijding van ruim 1 miljard euro. Volgens het consortium is de beheerder van het Panama-kanaal verantwoordelijk voor de extra kosten en moet er worden bijbetaald. De bedrijvengroep geeft de beheerder 21 dagen de tijd om met een oplossing te komen. De beheerder zelf zegt dat het consortium zich moet houden... aan het contract tussen beide partijen... en dat de extra kosten buiten de afspraken vallen. In Canada is een tweeling ter wereld gekomen... die niet alleen een verschillende geboortedag heeft... maar zelfs een verschillend geboortejaar. De twee meisjes werden acht minuten na elkaar geboren... maar bij de een gebeurde dat nog net in 2013... en bij de ander 38 seconden later, na middernacht, op 1 januari 2014... Het meisje is niet het eerste Canadese baby van 2014. Twee andere kinderen werden exact, exact om middernacht geboren... zei het bij verschillende moeders. Het weer, de regen trekt langzaam naar het oosten weg. Aan zee waait een krachtige wind. Overdag af en toe zon, maar ook enkele buien. En de komende dagen blijft het wisselvallig. De temperatuur schommelt tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1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 Nothing gets me down, more, the sun will rise tomorrow, yesterday is just history, I'm rolling with the flow, my Tashna, my Tashna, my Tashna down oh no the sun will rise tomorrow yesterday is just history i'm a rolling with my flow nothing gets me down oh no the sun will rise tomorrow yesterday is just history i'm a rolling with my flow my soul is 2 januari op deze donderdagochtend bij de nacht. Klinkt anders. De nacht klinkt anders hier bij de in En ik ben alweer bezig met het laatste, het vierde uur van dit programma. En ja, voor degenen die al vanaf het begin hebben geluisterd, ga ik even in de herhaling vallen. Dat wel weer voor degenen die het hebben ingeschakeld. En dat zijn er zo op dit tijdstip relatief, dat zeg ik wel bij relatief veel. Uh, ik ben op dit moment bezig met de in dus... en deze eerste aflevering die staat in het teken van de wereldmuziek. Dan wel wereldmuziek gerelateerde platen. Dus ik heb het een beetje breed opgevat. Vandaar dat je aan het begin van dit uur kon luisteren... naar een zangeres afkomstig uit Pakistan. De naam is uh, Abida Parveen. En ja, je zal dadelijk een heleboel artiesten voorbij uh, horen komen... waarvan je denkt van... Huh? Een titels waarvan je denkt van, mij, denk ik van hè? Nou, dat kan ik, daar ken ik niet onthouden. Nou, daar hebben we in deze digitaliteit een mooie oplossing voor. Want in de loop van de dag dan komt de muziekleest van, uh, vanaf van nacht 2 uur tot aan 6 uur, wat ik gedaan heb. Die komt op de site te staan. Van de nacht klinkt anders. Nou, mooier kan toch niet? Dat helemaal bijna bij de nacht ging. Anders uh, deze plaat, daar kan ik wel van zeggen... vandaar is dit artiest heel makkelijk van te onthouden. Johnny Cash, want hij stond zelfs, als ik het goed heb, in de top 2000. Zelfs met dit liedje, als ik het goed heb. Redemption Day, daar gaat het allemaal om. I've wept for those who suffer long But how I weep for those who've gone in rooms of grief and questioned wrong But keep on killing It's in the soul to feel such things But weak to watch without speaking Oh, what mercy sadness brings If God be willing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 For redemption day What do you have for us today Throw us the bone but save the plate. Oh why we waited till so late Was there no oil to excavate No riches in trade for the fate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 redemption day It's buried in the countryside Exploding in the shells of night It's everywhere baby cries Freedom waarvan de, de, de klok horen luiden we niet weten waar de klepen hangt. Nou, je had inderdaad Redemption Day... wat een uh, redelijk hoge notering heeft gehad in die top 2000. Maar dat was de uh, origineel van Bob Marley en Johnny hier dat uh, Redemption Day hoorde zingen. Die stond natuurlijk ook in de praten met diverse nummers. Onder andere dat Personal Jesus... Wat hij dan op uh, het eind van zijn leven heeft ingezongen, dat was daar uh, redelijk hoog genoteerd. Maar goed, <coughs> ik zei het al, de, de luiden, niet weten waar de klepel hangt. Ja, dat krijg je dus niet altijd, de hele tijd, heb geluisterd naar die top 2000. Nee, ik heb af en toe gezondigd en geluisterd uh, natuurlijk naar Radio 1, maar af en toe ook eens naar uh, de top serious request op uh, 3FM. Maar dat dat was eigenlijk ook best leuk, moet ik zeggen. Ja, hoorde je wat frissere dingen bij voorbij komen. Tsjechië met Marta Topferova Mi Milo Wal en dat is te vinden op een cd die een paar maanden geleden van haar is uitgekomen Milo Kraai dat is de titel van het album Marta Topferova. <middellij> en zo dadelijk muziek uit Cap eerst de chanson uit Frankrijk Venez vous dans l'œil étincelle Pour entendre une histoire encore Approchez, je vous dirai, celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'allonge où s'entassent les collines et les alliés. Enfant, voici des bœufs qui passent cachés vos rouges tabliers. Il est des filles à grenade, il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci Il la est que parfois embrasse le soir de hardi cavalier Enfant voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla Car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla Elle fuyait ce qui pourchasse les filles sous les peupliers Enfant voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers Elle prit le voile à Tolède Au grand soupir des gens du lieu Comme si quand on n'est pas laide On avait droit d'épouser Dieu Peu s'en fallut que ne pleurassent Les soudards et les écoliers Enfant voici des bœufs qui passent Cachés beaux rouges tabliers Or la belle à peine cloîtrée eux, Amour en son cœur s'installe là Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà, quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant voici des bœufs qui passent, cachés vos rouges tabliers. Il était laid, les, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères Et la nonne est mal brigand On voit des biches qui remplacent Leur beau cerf par des sangliers Enfants, voici des bœufs qui passent Cachez vos rouges tabliers La nonne osa Dit la chronique Aux brigands par l'enfer conduit Au pied de Sainte-Véronique Donner un rendez-vous la nuit À l'heure où les corbes croassent, Volant dans l'ombre par milliers Enfant, voici des bœufs qui passent Cachez vos rouges tabliers Or, quand dans la nef Descendue euh, La nonne appela le bandit Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent, les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, saint ile de fond, abbé voulu. Qu'afin de préserver du vice Les vierges qui font leur salut Les prieurs la racontassent Dans tous les couvents réguliers Enfants, voici des bœufs qui passent Cachez vos rouges tabliers Li nesse jão de França. Sei de sala Cheio de esperança. Ele meteu no trocolança. Li nesse jão de França. Já, já tem marazu. Na sala mansa. Queija assada na tilela. Na Nós, festa 3 de maio. Na sala mansa. Mas aquele povo que sabe brincar.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 Ele tá vivendo em de uma gaiola, ele só se e viola, falta-lhe um criola ah, Já que mar azul. Que na sala sabe na Tilela. nós festa três de maio. Na sala povo e que sabe brincar. De esperança, ele meteen om trocolanse Ni nesse john frança, sei die salamansa. Chey de esperança, ele meteen om trocolanse Nines nesse john frança, jant jake marasu. Na salamansa, sada na tilela. Na salamansa, nog festa três de mei. Aquele povek sabe brincar, da salamansan. Corre pra riva, corre pra bosch, da dali, da dalà, ora li, ora la. El ta viver dendo gaiola, el soma se viola, son som griola, ja, jake el mar azul. Que já saddan atilena. A sala mansa, nós festa três de maio. A sala mansa, mais que povo que sabe brincar. A sala mansa, já chake mar azul. A sala mansa, que já saddan atilena. A sala mansa, nós festa três de maio. Más que el pobre sabe brincar. Internationale luchthavens die worden wel eens vernoemd naar steden. Staatshoofden, en dan meestal ook staatshoofden die al zijn overleden. Zo niet op de Kaapverdische eilanden. Daar is uh, het, internationale, uh, het internationale vliegveld niet genoeg naar een staatshoofd. Maar wel naar iemand die daar wel heel belangrijk en beroemd is. En een icoon is. Dat hebben we al eerder gevallen deze nacht. Caesarea Evora. De grootheid daar waar het gaat om uh, de zang van haar eiland. Je hoorde met Chanda, Franka. Daarvoor dan een andere icoon van het chanson... Georges Brassens, La légende de La Nonne. Dadelijk muziek op Puerto Rico. Eerst nog even iets uit Rusland. in the la... noemen die je net hebt gehoord, Het is de stem van Ismael Rivera... ...en die is afkomstig uit Puerto Rico. In 1987 overleden op 55-jarige leeftijd en van die Ismael Rivera hoorde je Bilongo. En dat werd afgegaan door het Balalaika-ensemble Volga met de Russian Polka. Voor een half uur op deze zender het Radio 1 journaal... met de presentatie van Marcel Ooster en sinds gisteren ook Frederik de Jong. Daar komen een hoop onderwerpen voorbij, maar in ieder geval is er aandacht voor... dat Russische schip dat uh, op Antarctica muurvast zit in, in het ijs. Met de bemanningen, de passagiers die daar vandaan moeten komen... en verder onder andere ook aandacht voor de nasleep van de onlusten... die er in den landen waren... Tijdens de nieuwjaarsnacht... doet het Radio 1-journaal straks... over een half uur... op deze zender Radio 1. Thomas van de hand gedaan... Ik had een tweede hand gezien zien staan. Ik had geld geleend, ik was opgelicht... De mooie was meer karton gedicht, maar ik word vrij Ik wou nog wel vrij Ik woon naar Amsterdam. De panorama had er foto's van. Ik was een 19 en 68. Ik was een 19 en 68. Staatje en pepers, Lonely Hearts Club band. Jan Jansen vindt het toer de Frans. Niks in Vietnam, maar ik was slapen, op en dan ben vreesde. Met iemand slapen en dan vreesde. Hij kon alleen de andere Amsterdam. dan. In uren kwam daar weinig van. Ik was een 19 en 68, ik was een 19 en 68, Mager er ik kan de hinnen voor zal te blijven, ik kan de zeggen wat ik wil, het liefde wil. Bonkend jongenshart, hart, wat je ziet maakt dus zo verwacht, maar je voelt dat je leeft in alles dat je leeft. Eerst een mooie dag in mei knaaks werken op de kwekerij Blozen uit, hemden uit in een, die een liedje fluit Ik weet niet waar ik kijken moet Naar de zulder, want dan zie ik het goed Tussen de kersttal en de dozen Sta ik op mijn tenen en kan ik vrij zijn steek alleen maar toch Amsterdam is wijd van hier. Meer dakrand op de kier. Ik was een 19-68. Ik was een 19-68. Mager jongen blijf, maar ik kan de hinder waar zal de blijf. Ik kan de zeggen wat je wilt. Het wil, het liefste wild. Bonkend jongens hart, wat je ziet mag dus over warm Maar het gevoel dat je ge leeft in alle dat je Ik was 19 in en 68 Ik was 19 in en 68 19 in en 68 Klinkt anders met Hulkuners. Olhem para a marcha de graça, e ao trono de Lisboa. Vejam como vai a herança. Com arde menina boa, dizem que é namoradeira. E o ali em baixo Ai, ali em baixo E o castelo ali ao lado Cá vai a marcha da graça Que tem graça quando passa E tem raça ao marchar E lá no alto a pregoa E ecoa como é boa A Lisboa ao cantar Cá vai a marcha A da graça Que tem graça quando passa E tem raça ao marchar E lá no alto a pregoa E ecoa como é boa A Lisboa ao cantar Ai, ai, ai, vai a graça a passar Ai, ai, ai, vai a graça a passar olhem para a mancha da graça Como vai feliz com -te? a benção de São Vicente Leva-te os enfeitores Mostra balões a quem passa E dá ainda mais voltas Ainda mais voltas Do que o caracol da graça Cá vai a marcha da graça Que tem graça quando passa E tem raça ao marchar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 A pesar. Ai, ai, ai, vai, I, I, en het land kende drie dagen nationale rouw. Toen zijn we zo verleden. Portugal, daar komt ze vandaan, die had er ongetwijfeld herkend. Als je een beetje van muziek houdt, Amalia Rodriguez met Marcia da Graça. En daarom afhoorde je Geert Vermaasakers, Noord-Brabander in Hart en Nieren. Met het liedje 19 in 68. Een speciale opname, je hoorde een opname die gemaakt werd tijdens speakers met Koppen. 8 mei 2010 in Café de Florin in Utrecht. Dit komt uit Noorwegen en dan wel een speciaal deel van Noorwegen, Lapland, Marie Boyne Persen. Is my true lover Within atone Wake up, wake up raised her up, her down soft pillow. She raised her up, and she's let him in. And they were lost in each other's hearts. Until that long night was fast and gone. When that long night was past and over, and when the small clouds began to grow, he's taken her hand and they've kissed and parted. He saddled and mounted and over. Must away now. I can no longer tarry. This morning's tempest I have to cross. I must be guided without a stumble into. De uitzending van de Nacht klinkt anders. Deze eerste uitzending in het nieuwe jaar... staat dus in het teken van wereldsmuziek. Uit Noorwegen had je drie minuten, vier minuten geleden... Marie Boy Perse, en vervolgens kreeg je uit Ierland... de Night Visiting Song gezongen door Noel McLaughlin. Boudewijn de Groot nu. Jaar zal iedereen het zingen, het lied van oude mensen en voorbijgegane dingen. Ook al zijn we dan vergeten wat we doen en hoe we heten of we halen wat we weten af en doen we door elkaar. De toekomst was een zee, een blauwe zee van tijd. Maar lang als je groot bent, wordt later als je dood. bent, dan komt de dag van gisteren en ben je morgen kwijt. En langzaam schuif je op naar een plaatsje bij het raam. Daar mag je dan gaan zitten, een beetje praten, een beetje pitten, totdat de hemel open gaat en dan roepen ze je na. Nou. Jaar, dat wij elkaar ontmoeten De zomer van het lange gras en van de blote voeten Is er echt zo lang geleden Dat we jong en ontevreden Op een dag het zomaar deden Voor het eerst en met elkaar Het afscheid doet me pijn, want afscheid duurt niet even. Het duurt je hele leven totdat de dag van gisteren voorgoed voorbij zal zijn. Zal iedereen het horen, het lied van voor de oorlog, en toen was jij nog niet geboren. Het leven is bederfelijk en doodgaan blijkbaar erfelijk, maar al zijn we niet onsterfelijk, we zijn nog bij elkaar. Wat blijft is de herinnering, de liefde die niet overging, de eeuwige betoog. yo dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti quien sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí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 Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quien sabe si supiera que nunca te olvidado, volviendo a tu passado, te acordará de mí. Boudewijn de Groot, Boudewijn de Groot, waar je uh, komend jaar ongetwijfeld een hele hoop van zult horen, want 20 mei dan wordt hij uh, 70 jaar. Toe maar Bijvoorbeeld over twee weken dan is er op het Noorderslagfestival een uh, hommage van de jeugdige artiesten van nu. En die gaan dan het repertoire zingen van Bordewijn de Groot... met onder andere Roos Rebergen en De Kik. Die zullen daaraan meewerken. Nou, Bordewijn de Groot is dus met de bladen van Onsterfelijkheid. En vervolgens hoorde je Carlos Gardel, heel oud, die opname 1928. Ik dacht dat ik met Bessie Smith al de oudste opname van deze uitzending had gedraaid. Maar Carlos Gardel uit artiesten... Argentinië, Argentinië, die plakte er daar nog een jaar aan vast. La Cumparsita hoorde je van deze Zuid-Amerikaan. En, en dit wordt lies. Nu ben ik hier alleen in het de groen. Waar is mijn lief? Waar zal ik ze zoeken? Waar mag ze zijn?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 Om vreugde te rapen. Oh, oh, oh, wat een verdriet. Oh, oh, oh, oh wat een verdriet. Oh, oh, oh, wat een verdriet. Oh, oh, oh, wat een verdriet. Oh, oh, oh, oh, oh, zij is het niet. Terwijl ik sliep kwam zij daar bij mij. Ter ik sliep, want zij kwam daar spelen, o Heren toch, die haar behaagt en die komt mij nu bespeuren. Zij komt daar spelen, zij komt daar spelen, oh, oh, oh. Zij die daar speelt, nee, zij is het niet. Zij die daar speelt, nee zij is het niet. Ik kus haar op haar, een rode mond. Ik kus was er niet even een fraaie vorm van samenzang. Je hoorde Lais uit Vlaanderen. De meiden Jeroen Brouwaerts, Annelies Broosens en Nathalie Delcroix... met het Jeugdig Groen. Heel oud liedje. Van lang, lang geleden, vroegere eeuwen en zo. Dit was De Nacht ging te anders in het teken van de wereldmuziek. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En zo, ja, laat het weten, Dan uh, dat doen we dat nog eens een keer eens <laughs> De nacht ging anders uit vader.nl. Mijn naam is Groen Koeners. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En dadelijk na het nieuws: het Radio 1-chanaal met Marcel Oost en Frederik de Jong.